Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegelopen met de klimaatmars. De mars begon op de Dam en vanaf daar liepen mensen naar het Westerpark. Veel deelnemers willen dat de politiek met betere klimaatplannen komt. Voor mij is het heel belangrijk om aan de politiek te laten zien dat er uh, ja, dingen moeten veranderen. En wat ik ook heel erg vind is dat in de rijke landen... Uh, is de meeste uitstoot, de meeste vervuiling. Maar degenen die het meest dupe zijn, dat zijn vaak mensen in de arme landen die minder daar uh, kunnen aanpassen. Dus ook voor die mensen uh, sta ik hier. De klimaatmars is nu ongeveer afgelopen. Volgens de organisatie hebben 40.000 mensen meegedaan. Feyenoord City gaat er niet komen. De voetbalclub heeft besloten te stoppen met het bouwproject, waarin ook een nieuw voetbalstadion moest komen. Het bouwbedrijf zegt dat de kosten van grondstoffen veel hoger zijn geworden. Feyenoord vindt het dus niet realistisch om ermee door te gaan. Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over een nieuwe kuip, maar lang niet alle Feyenoord fans zien dat zitten. De stijging van het aantal coronabesmettingen zet door. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 12.000 nieuwe positieve tests gemeld. 1100 meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal positieve tests van dit jaar. Wie maakt de minste spelfouten? Om die vraag gaat het in het Nationaal Dicté. Dat is vanochtend gewonnen door Suzanne Voets. De student Nederlands van 20 maakte maar drie fouten. Ik wilde hier al heel erg lang aan meedoen. Ik heb ook... Vrij goed geoefend, maar de moed zakte me een beetje in de schoenen toen ik ja, eenmaal begonnen was. Ik uh, twijfelde over heel veel woorden, maar blijkbaar is het goed gegaan. Ja, blijkbaar. Je hebt er drie. Een applaus voor jou. Het dicté werd uitgezonden vanuit de bibliotheek van de Nijmeegse Universiteit. In allerlei bibliotheken in het land werd er meegeschreven. Het weer nog een donker dagje met in het westen en noorden af en toe wat regen. Het is rond de 11 graden. Vanavond op meer plaatsen regen en het gaat ook meer waaien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N206 Heemstede Zoetermeer staat bij Leiden 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ...na vier uur al schemerig te worden. Hè? Ja. Dat krijg je als de klok uh, een uurtje terug gaat, uh, Albert nou, Dan krijg je die L in. <laughs> hoort, aha, aha, en hier Eerst in de derde uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, mooie, mooie plaat uit, uh, uit de jaren tachtig. Het derde uur, wat gaan we daarin allemaal doen? Nou ja, over een uh, tweetal platen waarschijnlijk gaan we... Uh, ...Pit Report. En dan uh, gaan we terugkijken naar de... Uh...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 We moeten ook gelijk door straks, hè, naar Schiphol. Anders halen we het. <laughs> Dat gaat niet meer lukken. Dat moeten we heel snel zijn. Ja, ja. Uh, goed, de pit Report. Kijken we terug op de, op de vrede en vrije trainingen van gisteren. Uh. Dan hebben we natuurlijk ook het slot nog van de voetbalwedstrijd... S.V. Zandvoort tegen F.C. Aalsmeer. We gaan natuurlijk nog even schakelen met Jan van der Leden, die druk is met, uh, met de QR-codes te uh, controleren. Die man is <lacht> van alle markten thuis, hè? Ja, hij zei het vanmorgen, ik had hem even aan de telefoon... hij zei het vanmorgen, al, zo meteen naar het clubhuis... Uh, dan ga ik natuurlijk uh, controleren, zegt <lacht> hij. Ja, wie moet het anders doen, hè? Klopt. Nee, het is een voorzitter die van alle markten thuis is. Maar goed, de tussenstand daar is nog steeds vooralsnog 0 tegen 0...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 your heart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 laat het morgen ook maar weer GFM, horen. Race Radio, Pit Report. Pit Report! En dan gaan we meteen over naar de Pit Report. voor je er niks aan, Albert Jan, dat je, je koptelefoon even af had gezet ik, ik, ik, en even afgesloten had. Ik, ik hoef dat niet meer te horen. Nee? nee? Nou, ik wel. Ik vind het hartstikke mooi. En morgenavond weer, toch? Of niet?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 Vier minuten voor dit moment kwamen zij op 0-1 voor een mooie goal en zojuist juist zij zijn 0-2. Nee. Dus eigenlijk is de wedstrijd wel beslist. Jeetje, jeetje, maar... Het is echt een hele leuke wedstrijd, gewoon het over en weer. Maar is het dan, uh, Jan, uh, heeft dat uh, te maken met inderdaad die geblesseerde spelers die dan uh, weer, uh, weer meegespeeld hebben, dat het dan toch eigenlijk net te veel wordt voor ze? Ja, je, je, je merkt ook gewoon dat toch die, die spelers die nu weer terugkomen, dat de conditie iets minder wordt. En zoals Jeff Janssen, die dan anderhalf jaar niet heeft, vorig heeft, vorige week tegen Edo, is gekomen. En, ja, dan merk je toch dat hij geen, geen conditie want Hij is net met kramp uitgegaan. Rut water is net half uh, gebaseerd hetzelfde uh, uitgegaan. En dat is jammer. En er komen jongens van de tweede in die ook al een wedstrijd gespeeld hebben.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 Ja, en, uh, je, ziet het, je ziet dat het goed gevonden wordt, je ziet dat die gasten ervoor vechten en dat er galven zijn. Het nou ja. en, en moet wel lukken natuurlijk. Het ligt niet altijd. En dat, <coughs> dat, je zit nu helemaal in het hoek van de klappen vallen. Hè? Dat uh, is een oud gezicht, hè, maar het, het is wel zo. We hopen even dat de, de winterstop uh, zeg maar, weer uh, wat... Uh, wat uh, positiviteit uh, in, in de ploeg uh, kan krijgen. Hè? Dus uh, nou, dat is er sowieso wel, maar dat, dat, dat, dat ze gewoon op het veld ook weer uh, sterker gaan worden. En wanneer, wanneer is die winterstop, zei je? Nou, die winterstop al vanaf half december zijn. Half december, dus uh, we hebben nog wel wat wedstrijden te spelen voor die tijd. In de competitie heb je ook drie periodes. Hè? Die eerste periode kunnen we natuurlijk nog op ons Dus daar gewoon uh, ook onderaan. Ja, er zijn nog vier wedstrijden te spelen voor de winterstop. De laatste wedstrijd die wordt verspeeld op 11 december... dat is uit tegen DVVA. En dan hebben we de winterstop. Dank je, Albert. Dank je, dank je. Ja. Graag gedaan. Oké, okay, vier. <laughs> nee, maar we, we hebben nog twee periodes, hè? Ja, ja, ja. Nou, klopt. En nou, als je straks je fit bent... en uh, als je dan met de Fontan-selectie speelt... dan zie je ons echt nog over eindig. Ja. En dan gaan we echt wel een periode pakken... en dan gaan we ook door naar... Uh, door een periode kampioenschap en daarna als je niet bij de promovenda pro promo eindigt, dan ga je voor een promo spelen in die... Uh... Ja. Oké, okay, nou ja, we blijven positief. Jan, dankjewel voor uh, vandaag. Een hele fijne zaterdagavond. Zometeen gaan we gewoon uh, met de Formule 1 bezig, toch? Ja, natuurlijk. Absoluut. Ja. Zes, uur, uh, zes uur de derde vrije training en dan om 9 uh, uur hebben we de kwalificatie vanavond. Oh, kunnen, we, kunnen we lekker op de bank kijken. Zo, dat dacht ik. Dat dacht ja, ik. Ja, ja, ja, ja. Dankjewel voor ja. vandaag en tot de volgende ja. keer. Oké, okay, Oké. Tot... Hoi. hoi. hoi.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 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Lucy verdient een thuis. Dus ga voor Lucie of andere leuke dieren, inderdaad, naar de Kees straat nummer 5.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 Die gaan we nu uh, voor je uh, draaien.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 Opstaat, ben ik bij je en misschien heb ik al tegengezet. Ik vreet je door we straks te lezen zonder boskie afkuier je langs het woeste stroom. Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd. Ik sjoch het loch, Trog de gedienen en ik wit, het verliezen jouw gewissigheid. In de kamer wordt nu donker, een straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen, de stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing en de glans van het gouden zonlicht in jouw huis. Uitvoering van uh, Avond, hoor je. En uh, Boudwijn de Groot. En ik beloof. Mijn Dat bedoel ik dus. Zo dadelijk het mooie gedicht van de dag. De Witte Bankjes. Maar eerst de nieuwe single van... Jawel, ze is 77 jaar, hè? Daar hebben we het over. De Anne Ross. En thank you. Every choice and step I make. Every word and breath I take. You're the reason my world keeps turning. Running through my veins. Sunshine when there's only rain. You're the reason my heart keeps learning.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 En speelt tegen Celta de Vigo. En die staan op de 14e plek. En de tussenstand na 41 minuten spelen is. 0-3. Wat? Ja, Barcelona speelt uit. Dat even erbij de, de Ook dat nog. Ook ja. dat nog. O, maar dat ja, nog. Ja, Xavi komt terug, hè? De oudspeler wordt de nieuwe, nieuwe trainer van uh, Barcelona.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 Maar uh, Van der Garde heeft dat weer teruggebracht. Stop, stop, stop, stop, stop. stop, stop. Fred, Fred is er uh, weer. Ja. Zo dadelijk na vijf uur. Wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.